Jan van der Putten met het NOS-journaal Politie en Justitie in Amsterdam... stellen voor om voor Albanesen weer een visumplicht in te voeren. Ze signaleren dat Albanesen de laatste jaren steeds vaker sleutelrollen spelen... bij drugshandel en witwassen. Albanesen kunnen nu vrij reizen omdat Nederland valt onder Schengen en Albanië ook. Het kabinet wordt in een interne notitie geadviseerd maatregelen te nemen... om meer grip te krijgen op de problematiek. Dat bevestigt de politie in Amsterdam in naambericht van de Telegraaf. Een IS-bolwerk op de grens van Syrië en Libanon wordt sinds vanochtend van twee kanten onder vuur genomen. Het Libanese leger voert aanvallen uit met helikopters, raketten en artillerie. Vanuit Syrië ligt IS onder vuur door aanvallen van Hezbollah en het Syrische leger. Het gaat om het laatste bolwerk van de terreurgroep in het grensgebied tussen Libanon en Syrië. Het Libanese leger benadrukt dat het niet samenwerkt met het Syrische leger, al is er wel sprake van enige coördinatie. De rivier de A in het oosten van Brabant is vervuild door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond zit het giftige ammonium in het water. Boeren kunnen het water beter niet aan hun dieren geven of ermee sproeien is het advies. Volgens de gemeente Helmond is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De Finse politie heeft gisteravond een inval gedaan in een appartement in de stad Turku. Een aantal mensen is gearresteerd. De actie houdt verband met de aanval van gisteren in het centrum van Turku. Daar viel een man op straat, mensen aan met een mes. Twee mensen werden gedood. Acht gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive care. De Finse politie gaat er niet van uit dat het een terreuraanslag was, maar sluit het ook niet uit. De dader werd in een been geschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt redelijk zeker te zijn van zijn identiteit. Het weer eerst buien, later overwegend droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien en meer zon, maar het blijft koel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 A song for any season Laat hem weer vandaan. Ja, ik weet, ik kwam me gisteren tegen. Denk ik, ik vind hem best wel grappig. Ik gooi hem op de radio. Kan mij het allemaal niks schelen. Ik vind dit te hippe muziek. Ja. Te hippe muziek. Ja, ik geloof dat uh, mijn uh, kinderen zeggen van... Hey, nog leuke muziek draait. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, sorry. Volg nou, zo, zo hip was het nou ook weer niet nee, uh, gelijk. Het was toch, nee, al, het was nee, toch wel een beetje ik verouderd. Uh. Ja, opzal. Die klopt ook. iets bijna tien jaar oud, volgens mij. Tiga en uh, You Gonna Want Me. Ja, yeah, dat kan je roepen, maar ze hadden wel voor... Afwachten of dat gaat lukken. Het is zes minuten over negen. Dan kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? En nou, het is een hoop ellende wat ik gelezen heb afgelopen week. Dat kwam ook omdat ik uh, namelijk heb... Uh, de, de, de, de, eindelijk heb ik die film gezien. Uh, uh, weet je nou? nou? Ik weet niet om welke oh, film man, gisteren heb ik, zat hij nog bij Eva Jinnik die de film heeft gemaakt. Uh, Michiel Ruiter. Michiel, Michiel Ruiter. Ruiter. Michiel ah, okay. Ruiter. Ik heb gezien dat nou, het ging natuurlijk over uh, de slag uh, dat ze in Engeland de Theems opvoeren. En daar heel veel schepen hebben. Dus hij is over de ketting heen gegaan. toen hebben ze daar ook heel veel schepen hebben ze daar, uh, in de brand gezet en verwoest. En uh, nou ja, goed, wat daarvoor afging was uiteindelijk uh, de schout bij nacht. Rupert Holmes vaart uh, uh, het vlie op en verbrandt. 150 tot 170 schepen homeswoesten de volgende dag door brand 240 tot 250 uh, huizen op uh, West Schelling. Uh, vorig jaar kan ik me nog herinneren. Was dat zoveel jaar geleden. En uh, toen stonden ze eraan een extra bestil, Want het was namelijk 1666. Uh, uh, ja, het was tussen Engeland en Nederland. Het was er niet helemaal. Ze gingen uiteindelijk wel praten natuurlijk. En toen lukte het wel. Omdat ze uiteindelijk ja, toen op de Theems wat uh, uh, dingen hadden gedaan. De Nederlanders. Toen wilde de Engels wel luisteren. Maar het later ook weer niet. Dus het was een, een flinke zooi in die tijd. En uiteindelijk uh, vallen er 2000 doden dus. Bij deze schoud bij nacht. Door deze Rupert Holmes. Een flinke slagpartij. Daarbij Ter Schelling. Goed, wat ja, gebeurt er nog meer? In uh, 1960 uh, lanceren uh, de Russen de Sputnik 5. Um, en daar aan boord uh, twee honden. Een uh, Belka en uh, Strelka. Uh, nou, dat is een, uh, een, een, een satelliet. Die ze de, of tenminste een, een, een ruimteschip. Wat ze de, de lucht in uh, stuurden. Dus zij hadden de eerste. Um, overlevende uh, um, ja, dieren zeg maar, uh, uit de ruimte nou is er altijd een beetje de vraag ja, waren ja, ja, de ja, ja. hondjes die uiteindelijk uit de cockpit kwamen uh, op de foto's, wel echt de hondjes die ook de lucht in gingen of waren ze opgeblazen uh, letterlijk opgeblazen, nee niet dood, maar gewoon ja, ja goed, maakt verder niet uit ja, dat zou kunnen. Het is altijd spannend of daar weer de complottheorieën omheen gewikkeld zit. Dat ze uiteindelijk eigenlijk gewoon dood waren. Dan hebben ze gewoon twee andere honden in beeld gezet. Ja hoor, hier zijn ze weer. Kerngezond. En die verhaal kennen we ook wel weer van natuurlijk die andere Apollo 11. Was dat geloof ik hè? De maan. Nou, andere drama gebeurt in 1692. Een executie van vijf vrouwen. Uh, omdat ze namelijk werden uh, uh, beschuldigd van hekserij. En dat gebeurde allemaal omdat namelijk vijf uh, meisjes met een vrouw gingen praten. Uh, die uh, nou ja, allerlei vage verhalen wist van heksen. En deze vijf meisjes gingen uiteindelijk heel raar verdrag vertonen. En deze meisjes gingen uiteindelijk verhalen vertellen dat ze, uh, dat ze heks hadden gezien in het dorp. En die gingen gewoon andere vrouwen aanwijzen. Vaak ook vrouwen die... Al een beetje aan de rand van de maatschappij leefden. Dus uiteindelijk zichzelf niet goed konden verdedigen. En uiteindelijk dus slachtoffer werden van het feit... Ja, dat, dat zijn dan wel heksen. En zo werden uiteindelijk echt tientallen mensen... Eh, ja, misschien... Voor hekserij eh, beschuldigd ja, en opgehangen. Je, je weet het niet. Misschien was de, de, de, hekser, de, hekserij, de hekserij... De heksenklopjacht... Hè, waar, zijn misschien wel zo efficiënt geweest... Dat we alle heksen oh, ja. hebben uitgeroeid. Ja, dat is waar. Dat zou zomaar kunnen. Ja, je weet het ja, niet. Dat nee, weet je je niet. Hebt, maar goed, dat is echt, als je dat leest ook. Jeze, want Iedereen dacht van... Dat is een heks, hup, meteen maar in de gevangenis. En de ene iemand die had er zoveel moeite mee om al die heksen maar weer op te pakken. Op al die vrouwen die eigenlijk niks gedaan hadden. Die, die zei van: ik stop ermee hoor. Die werd ook naar de gevangenis gegooid. Die werd ook opgehangen. Nou, als je die mee wil werken, dan hoppa, we moeten gewoon schoon schip maken. Nou, dat let, werd letterlijk gedaan. Ook tientallen gewoon opgeruimd in uh, 1692. Toen begon het. Goed, wat dan weer? Ja, en in 2014. Uh, ja, ik kan de beelden me nog uh, helaas herinneren. Um, werd uh, uh, ja, de, van de. Um, Waar me de beelden naar buiten van de uh, onthoofding van de oh, ja. persfotograaf James uh, Folly. Die door uh, ja, IS uh, werd onthoofd uh, als vergelding voor uh, de bombardementen door uh, Amerika op IS. Was dat geen rapper of zo uit Engeland? Uh, nee, het was persfotograaf. Nee, die uiteindelijk deed. Voor mij was dat. Hij zouden... stond toch met zo'n mes en die trok zo even het mes door zijn keel heen. Nee, wat, ja, ik, ik heb zelf ook nog gedacht van moet ik daar een fragment van laten horen? Lijkt me niet zo heel erg. Nee, nee dat niet dat zo is. heel erg prettig. Goed, tot over wat er gebeurde wat wij eruit vandaag konden vissen. Straks onder andere de Verjaardag. En natuurlijk ook nog uh, de Zandvoortse berichten. Is het nu tijd weer voor een je uh, een muziek? beste luisterers. hè? Yeah. Nee, deze plaat wilde ik niet. Ik wilde deze plaat. Ja, precies. Dan Akkerbach. Hij is van de Black Keith en wilde gewoon eens wat andere muziek maken dan die stevige gitaar. Oh, lekker muziek met een knipoogje naar de jaren 60 en 70. En het is een stevige drinker. Ik vraag me wel af wat die drinkt dan: Malibu Ben. Het toch mooi was. Zo klinkt het. Dat je op de, de verandering zat. En dat je gewoon, wat zullen we eens inschenken? Nou, Malibu, man. Malibu! Yes! De Ackerbach hij is van de Blackheath, en maakte deze mooie plaats. Uh, Waiting for a song. Zo heet het album. En er staan er meer geinig muziekjes op. die kan je hier verwachten. Het is kwart over negen. We zitten midden in de verjaardag. Wie is de jarig? We doen een kleine greep daaruit. Ja. Wie? En Bill Clinton? Bill Clinton. Oh, nee, oh. Dat, uh... oh die man die ken ik nog wel. Hij heeft ja, nog en... één belangrijke uitspraak. Maar ik wil één ding zeggen aan de Amerikaanse mensen. Ik wil je naar me lachen. Ik ga dit weer zeggen. Ik heb geen seksuele relations met die woman. Oké, okay. ja. I never told anybody nee. to lie. Nee, precies. Not a single time. Nee. Never. Never. Oké. Okay. Never had sex with Monica Lewinsky. Maar die kan gewoon met een jurk tevoorschijn. Die, ik heb hier een jurk nog. Dat heb ik gewoon in de kast gehangen. Had ik gezien op de wassen. En er zitten allemaal vlekken op. Nou, ik weet niet van wie die komen, bleel. Maar ik denk dat ze van jou komen. Ja, goed. Bill Clinton, hoe oud wordt je eigenlijk? Uh, hij is van 46. Moet ik gaan rekenen. 71 wordt hij. 71. Dat oh, oh, Dat zou ik hem niet geven. Nee. Dat, uh... Ik zag hem volgens mij met... Was het met Jimmy Carter nog? Ik zag hem toen, toen we gingen over de verkiezingen nog voor. Dat de Donald had gewonnen. Dan gingen ze overleggen nou ja, wat interessant was. En we hadden ze allemaal nog een hoop gevestigd. op ja, Dat Hillary Clinton daar gaan, zou gaan zitten. Maar het werd niks erop. Maar volgens mij Jimmy Carter die leeft volgens mij nog. En toen zei hij nog echt interessante dingen gewoon. Die zijn nog scherp hoor. Nog heel erg scherp. Goed. Degene die vandaag ook jarig zou zijn geweest. Maar is ook al lang al overleden. In 1971. Coco Chanel. En uh, zij is natuurlijk heel belangrijk geweest voor de damesmode. Zij heeft natuurlijk uh, van die strakke corsetten, die heeft ze losgegooid. En toen werd het wat nonchalant. Ze ging ook uh, pakken dragen. Dat was ik, zoals een vrouw die pakken draagt, dat kan niet. Jezus. Uiteindelijk heeft ze ook uh, Chanel nummer uh, 5 heeft ze op de markt gebracht. Want ze heeft natuurlijk het, het merk Chanel grootgebracht. En uh, dat is natuurlijk een heel bekende parfum. En verder ook heel veel, hoe uh, noem, uh, noem je dat nou, tassen. Uh, heeft ze uitgebracht. Dus deze Coco Chanel heeft het na de Eerste Wereldoorlog ver geschopt. Ze is 86 wordt. Ze heeft nog wel een beetje een donkere periode gekend. Namelijk de, tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze wel met de Duitsers een beetje samengewerkt. Het was niet helemaal duidelijk waarvoor ze dat nou deed. Om haar neef uit de concentratiekamp te halen of haar eigen, eigen merk veilig te stellen. Dat is toen niet helemaal duidelijk. Maar goed, uiteindelijk heeft ze dat wel toegegeven. Nou goed, uiteindelijk is ze dus in 1971 overleden op 86 jaar geleefd. Coco Chanel, wie, wie dan ben je? Ja, um, Jonathan Fra uh, Frakes. Die, um, ja, die heeft onder andere gespeeld in uh, Star Trek The New Generation. Uh, heeft hij een hoofdrol gehad. En hij is later uh, bekend geworden van Star Trek First Contact. Die die regisseerde. Ja. Um, ja, hij was zo effectief in, uh, in zijn manier van... Uh, van uh, Films schieten, dat hij de um, bijnaam two takes kreeg. Oftewel, in twee, in twee uh, takes uh, was het wel, dan was het goed. En dan was het, uh, op volgende. Hij was uh, heel snel in het opnemen van, van films en uh, dat soort dingen. Of is heel snel. Oké, okay, is dat te zien in de films? Of is hij even goed spat zuiver? Nee, ze zijn wel gewoon zuiver. Maar ja? hij, is gewoon, uh, ja, hij weet gewoon goed, efficiënt uh, uh, in één keer uh, het goed op te nemen. Oké. Okay. Dus, ja. Jonathan Scott, facts, is vandaag jarig. Dus ook die vandaag jarig is. En dat is volgens mij inspiratie geweest voor de Muppets. De, de, de, de Muppet achter de. Noem je het nou, achter het drumstel? Weet je wel. Uh, hoe, nee, hoe noem ze hem een keer? Tiger, nee. Uh, animal. Nou goed, in ieder geval die echt als idioot een drum is. Volgens mij is dat Ginger Baker. Ginger Baker is vandaag jarig. Uh, wordt vandaag uh, 78. Ik pas geleden zag ik er nog een documentaire over hem. Dat was echt bizar hoe die man kan drummen. En uh, hij is ook wel een beetje aan de drugs en dranks verslaafd geweest. Hij was in de omgang ijzerlijk moeilijk. Iedereen probeerde met hem samen te werken. Dat lukte niet altijd. Dus uiteindelijk werd hij dan weer aan de kant gezet. Toen heeft hij een tijdje met Jans Kluizenaar geleefd. En toen gegeven is hij weer gaan toeren. Uh, hij zat vroeger in kriem. Ja, dit bijvoorbeeld, dit is wat hij, waar hij mee speelde. Dat is wel uh, heel herkenbaar. En uiteindelijk heeft hij ook heel veel les gegeven. En gegevend uh, legt hij hem ook uit... Hoe hij drumde. Even een fragment ervan. Hij legt dus uit hoe je drumt. En dat dus elke hand onafakkelijk van elkaar een ander, ander ritme kan slaan. Wij luisteren naar en denken, jezus, wat, wat een rommeltje. Maar dit is gewoon heel strak, hè. Dit is te moeilijk voor de gewone luisteraar, om dit... Dit is gewoon ook jazzdrum eigenlijk. Ginger ik heb ik heb, ja, ik heb jaren gedrumd. En ja? ik hoor dus de twee aparte dingen die hij doet. En dat ja. is inderdaad echt, het is echt bizar. Dit, dit is dit. gewoon reten moeilijk gewoon. Ginger Baker hij, wordt vandaag 78. De man achter het drumstel waar volgens mij de Muppets door, muppets door geïnspireerd zijn. Wie is dan weer jarig? Ja, um, Martin uh, Donovan uh, is onder andere uh, bekend van uh, Silent Hill. Uh, uh, speelt voornamelijk in... Uh, uh, hoe heet die films? Horrorfilms. Okay. Daar is hij wel bekend van. Uh, ja, hij is vandaag... Uh, uh, ja. Wanneer hij is hij? Hij is jarig. Uh, van uh, 57. 57. Oké. Okay. Nou, dan wordt hij 40 vandaag. Oh nee, uh, wordt hij 60 vandaag. It, Alweer 60, man. Ja, je gaat stil, hè, de tijd. Verder vandaag is hij jarig. Gilligan. Ian Gillen. En hij is van Deep Purple. Oh, die ken je nog wel van deze plaat natuurlijk, hè. Hij haalt de hoge tonen echt heel makkelijk. En dat was ook altijd eens muziek wel te horen. Ja, Challenge in Time, het bekende stukje natuurlijk. Oh, heerlijk, misschien ook nog wel dit. Ook fijn om te horen. Smoke on the Water. Want beschrijven ze gewoon dat ze ergens zouden gaan opnemen. Want toen ging de boel in de brand. En toen zagen ze Smoke on the Water. En dit is misschien nog wel het geinigste Speed King. Echt. Ian Gillinger, wordt vandaag 72 van Deep Purple. Uh, Oké, okay. tot zover de verjaardagen. Tot zover de verjaardag. Tot zover de verjaardag. En volgende week, uh, dan hebben wij weer een heel lijstje voor je. Ik stel even te kijken wat ik vandaag zal draaien. Dat is dit. Ah oh ja, dit is wel gek. Dit heet helemaal. Kane Strang heet het. My smile is exact... Ja, het neuzengeluid van deze Canestrang. En hij uh, is uh, exact uh, smile. En uh, ik zit even te kijken of hij nog naar Nederland komt. Ik kijk altijd snel. Uh, uh, nee, nee. Uh, nee helaas. Uh, hij blijft even. gewoon in Engeland. Daar komt hij vandaan. Goed, het is uh, toebokleven vijf minuten voor half negen. Uh, half tien, sorry, we zijn al een uur verder. Gaat uh, zo snel. Het is toch redelijk zonnig hier in stand voor gekomen uh, geworden. Dus uh, als je deze kant wil opkomen, dan is dat dan een aanradertje. Ja, ik heb Zeker. nog een, een, een, een, een mooi bericht. Um, je hebt tegenwoordig van die uh, ja, deursloten. En die zijn ideaal, want dan heb je gewoon je telefoon in je zak. En dan kom je aanlopen en dan kun je gewoon zo tik de deur open doen. Want ja. die... Sloten staan in verbinding met wifi. Je telefoon maakt contact met wifi. En dan zegt hij... Oh, hé, hey, je bent thuis. Klik, je deur kan open. Ja, nou, dus, ook al met de auto's hebben ze dat ook al. Ja, hebben ze ja. dat ook al. Nou, op zich hartstikke top. Alleen, ja, nu een Amerikaans bedrijf... die, die sloten maakte, Lockstate heet het bedrijf... die had een update uitgebracht. Ja, en die... En die Apparaten staan in verbinding met wifi. Dus die updaten gewoon automatisch. En ja, een aantal van hun gebruikers. Die hadden, uh, of tenminste eigenlijk alle gebruikers. Hadden een, uh, een probleempje toen ze bij hun deur aankwamen. Oh ja. Want ze kwamen niet binnen. De deur uh, uh, herkende, de, uh, herkende opeens. Ja, het slot werkte gewoon niet meer. Nee, nee. Uh, ook gewoon de, de, de analoge uh, sleutel erin. Ja, het, het werkte allemaal niet. Uh, Goed beveiligd en, uh, dus zeg. Goed beveiligd. Mensen, mensen kwamen gewoon hun eigen... Uh, ja, hun eigen uh, deurtje niet meer binnen. En uh, uiteindelijk... Uh, dus, uh, yeah. ja, hoe los je het uh, dan op? Uh, de ja, gelukkig kwa gelukkig kwam, de, uh, kwam het bedrijf er heel snel achter. Dus die hebben meteen alle zeilen bijgezet. En binnen een uur was het probleem opgelost. Uh, waardoor uh, uh, mensen dus gewoon weer hun huis uh, binnen konden. Uh, maar goed... Ja. Uh, ja. Het, het, het voelt wel net met big data alles in de gaten worden gehouden. Denk ik van ja, ze kunnen straks toch gewoon bepalen of jij je huis inkomt of niet. Ja. Ja. Je ja? hebt ja, toch te veel gasflessen thuis staan. We, komen, we, laten, we doen de deur even op slot. Dat hebben we gezien. Dat, uh, we doen hem op slot. En, uh, ga eerst eens maar eens even uitleggen wat je allemaal thuis hebt staan. Goed, ja, word ik echt een beetje nu uh, paranoia? Ja, volgens mij wel. Uh... Ja, volgens mij wel, hè? Ja, volgens, uh... Nou goed, de afgelopen week ik heb het nog allemaal even terug zitten lezen. Natuurlijk. Uh, ik was toch wel nieuwsgierig hoe het afliep. En het is, uh, het is duidelijk. De vraag was natuurlijk, where is Joey? Where is Joey? En het is gewoon wel schandalig dat het een jaar lang heeft geduurd... voordat deze man uiteindelijk is gevonden uit Haaksbergen natuurlijk. En we zijn samen met het echtpaar, was hij naar Turkije uh, vertrokken... om daar uiteindelijk, uh, ze zouden daar een huis gaan bouwen... of uiteindelijk, ja, ze zou gewoon schat gaan graven, illegaal schat graven. En de, de, de eigenaar van het land die kwam daarachter. En uh, goed, daar kregen ze een beetje ruzie mee. Althans, de dag dat ze ruzie mee hadden gingen ze vitamine gebruiken. En uiteindelijk zeiden ze uit elkaar van... Nou, het is echt te kunnen nog wat voor plan ze ook hadden. Uiteindelijk zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Nou, blijkbaar dus dat Joey heeft gewoon een verkeerde beslissing gemaakt... door rechts te gaan, terwijl hij links zou moeten gaan. En daar is hij uitgedroogd, kleren uitgedroogd. En daar is hij gewoon te plekke ja, dood gegaan. En ook dat de, uh, die Björn van het echtbaar die ook weer fout opmerkingen maakt op... Uh, op, op, op social media... dat het geen vriend van hem was. Ik, jezus, wat een knulligheid bij elkaar allemaal. Echt. Nou Het was wel weer groot uitgemeten in de krant. En uiteindelijk is dat nu allemaal op zijn plek gezet. En weet hoe het in elkaar zit. Maar dat, ik hoop wel dat dat voortaan in de toekomst... een beetje sneller kan worden opgelost. En dat Turkije daar ook een beetje aan meewerkt. Ik bedoel... En wie weet, doen we daar... Dan worden we weer een beetje vrienden met Turkije. Dat Duitsland ook niet echt met, op goede voet staat met Turkije. Want... Erdogan had ook alweer opgeroepen tijdens de verkiezing om bepaalde partijen niet te stemmen. Ja, dus we zitten zit wel weer is... redelijk op een eiland. Het, ja, het ik ga er voorlopig even hè. niet aan toe. Dat uh, heb ik wel zoiets. Uh, mijn kinderen kunnen echt hoog en laag springen. Maar ik heb even zoiets. Ik laat Turkije even links liggen. Ja, snap ik. Ja. Er zijn heel veel andere leuke landen. Ga naar uh, IJsland of zo. Ja, IJsland. Daar ben jij geweest of niet? Nee, maar daar zou ik wel graag iedereen willen. Oké. Okay, nou, weer... Lekker zonnig ook. Lekker. <laughs> IJsland. Oké. Okay. Ja, precies. Ja, misschien een Go gooi er maar gewoon muziek in. Ja, nee, misschien is dat een goed idee. Straks de zand te berichten naar deze plaat Acht, dames en heren, ze hebben een nieuwe cd uit, zou je Nee hoor, het is gewoon nog weer een rukje van die cd die ze uitbracht in 2015. Wall heet de cd van Kings of Leon, Around the World. Denk aan iets hoor. En van Nederlands Beentje heb ik zo'n soort plaat gemaakt. thai of zoiets? Ja, dat doet me een beetje dek. denken. Ja, jaren tachtig uh, geluid. Ik hoef niet naar Marcus te kijken. Toen was je er nog niet. Tachtig? Jaren tachtig. Nee, toen was je er nog niet, Joep. Nee. Goed. Uh, Round the world and around the world. Uh, van uh, Kings of Lee. Walls is nog steeds uh, het laatste album dat ze hebben afgeleverd. Het is tijd voor de Zaltwoordse berichten namens en hem. En Zandvoerter uh, ja. uh, uh, ja, is opgepakt. Want uh, die heeft namelijk een, een uh, 23-jarige. Uh, Zo. Goeiedag. Een uh, 23 jarige zandvoorde is gisteravond door de politie uh, opgepakt... omdat hij uh, kort daarvoor een uh, 31-jarige man met een knuppel zou hebben geslagen. Uh, toen de agenten na een uh, melding uh, uh, rond 9 uur uh, naar de uh, Koningsstraat reden... troffen ze daar een 31-jarige lichtgewonde man aan. Hij vertelde uh, dat hij was geslagen met een knuppel, gebeten door een hond... En dat er een vrouw bij aanwezig was um, die hem ook nog eens probeerde te steken met een mes. Huh? Um, nou ja, de politie uh, uh, was uh, na, uh, ja, op, uh, aan, aan de hand van zijn verhaal en uh, die van uh, twee getuigen uh, bij een uh, huis naar binnen gevallen die, uh, waar de mensen naar binnen zouden zijn gegaan. De man is opgepakt uh, en de, uh, de vrouw was uh, vanwege een broze gezondheid uh, niet opgepakt. Maar is nog wel uh, verdacht in de zaak. Um, ja, hoe het verder loopt. Uh, er zit dus misschien uh, dus nog een heel ander bekend? verhaaltje. Gek is, dan ga je er toch anders naar kijken. een oh, vrouw die met een mes gaat steken. Dat moet toch uit zelfverdediging. Vrouwen zijn altijd zo rationeel. Die denken altijd, maar ja, ze kunnen ook in paniek raken natuurlijk. Maar goed, de blinde paniek is er misschien gaan steken. Dus er is nog een uh, keerzijde aan het verhaaltje. Ja, ja maar ja. Dat heb ik de, de vraag, kijk, er staat niet echt in het bericht. Wat er nou precies, kijk. Het is natuurlijk nooit goed om iemand met een knuppel uh, aan, uh, aan te vallen. Nee. Maar de vraag is wel, ja, waarom, uh, waarom is het gebeurd ja. Heeft hij gewoon, is hij gewoon op straat gaan staan en uh, Oké, okay, ik ga jou slaan. Of nee. heeft er gewoon iets achtergelegen? Ja, uh. dan is, het, is die andere man toch wel vervelend geweest. Ja. Uh, ja ik, kan, ik heb ook zo'n dubbeltje onder de bed liggen, hoor. Dus mocht er echt iemand zo binnenkomen... of uh, denk ik van, hé, hey, moet nu ingrijpen. Dan grijp ik meteen ja, niet. Dat, dat, dat heb je toch alleen zodat je... als je uh, op zaterdag een keer wil honkballen... dat je gewoon kan honkballen? <coughs> ja, zeker. Uh, om, overlast te, om overlast te verminderen is de Flyer uh, Party Rules in Zandvoort gemaakt. De Flyer gaat, uh, aan, uh, ga, geeft aan hoe je dus respectvol met elkaar moet omgaan. En sowieso zijn ze in Zandvoort goed en vooruitstrevend bezig. Hè? Als zeg maar grote groepen van het uh, Center Parks bijvoorbeeld richting het centrum gaan... om hier lekker te genieten van de uitgaansgelegenheid... Dan wordt het in kaart gebracht. Politie eh, melden dat ook aan elkaar van nederland. Komt de groep aan. Eh, spreek ze even aan. Zeg even wat de regels hier zijn. En als ze die regels overtreden. Dan worden ze gewoon zo het centrum weer uitgeboejoerd. Dan moeten ze er als altijd maar een uh, avondje uh, doormaken. Dus daar hebben ze nu regels van opgesteld. En die gaan ze dus flyen. Daar gaan ze uitdelen. Ik vind het een heel goed en creatief iets. Uh, het voor zijn in plaats van het achteraf uh, bestraffen. Dat werkt toch niet. Want dan zijn ze vaak... En niet zo nuchter meer. En dat bereik je ze toch niet. Verder, andere berichten. Uh, ja, um, ik uh, wil nog even de uh, activiteitenkalender doen. Nou ja, het is natuurlijk, zoals jij net al vertelde... Uh, DTM uh, weekend dit, uh, hier in Zandvoort. Uh, is uh, gisteren begonnen en uh, loopt tot de twintigste. Dus tot morgen. Uh, de tweedaagse van, uh, van Zandvoort uh, vindt vandaag plaats. Uh, Een bij watersportvereniging Zandvoort. Uh, Dancing in the Street, uh, een muziekfestival in het centrum uh, vanaf 8 uur vanavond. En uh, de zomerboulevard is er op de Boulevard de. Pavage Ik kan Volk dat nooit. Ik, ja, ik kan dat nooit uitspreken. Nee. Uh, uh, het Begint uh, vanmiddag om uh, 11 uur. Uh, en uh, het loopt tot, uh, tot 9 uur vanavond. Dus... Oké. Okay. Nou goed, ik ja. zie dat er ook makreelrook is, terwijl vorige week... Uh, dat was nee, vorige... dat, is, oh, dat vorige is vorige week. week. Ja, ik ja, week. weet niet waarom dat erin staat. Maar nee, ik wil zeggen week. dat hadden ze er al af kunnen knippen, want het was de 12e namelijk. Verder hebben ze uh, al een stuk geschreven eerder over natuurlijk het vuurwerk gebeuren. Dat er heel veel vuurwerk in Zand wordt afgestoken aan, ja, aan de hand van uh, alleen feestjes. Je hebt onder andere natuurlijk dat uh, uh, iemand gaat trouwen of een uh, verjaardag. En goed, uh, als je dan uh, onder de... 20 kilo, 200 kilo blijven. Dan mag je wel vuurwerk afsteken. Nou, goed, Dat is zeer onduidelijk over de vergunningen. En woningen moeten dan ingelicht worden. En hoe lang het duurt. Uh, nu gaan ze het allemaal beter in kaart brengen. Wat er allemaal gebeurt qua vuurwerk. En dan gaan ze daar misschien nieuwe plannen voor maken. En dan misschien is er gewoon één loket voor nodig. Hè? Niet verschillende loketten voor de vuurwerk. En dan kunnen ze dat beter... Uh, uh, uh, uh, handelen. Verder, uh, ander, uh, ik vond zelf wel, ja, ook wel een beetje sneu voor die mensen. Namelijk Joris Lotte en Rob uh, Snoeks uh, wonen in het flatgebouw uh, De Diesel in de Kees Omstraat. En de intrede van uh, De Hal, De Diesel, vonden ze echt schrikbaar en dramatisch slecht. Gewoon echt, was al jaren niks meer aan gedaan. Graffiti overal, dus dachten ze zelf, weet je wat we groen? doen? We gaan het opknappen. Dus dan hebben ze de, de, de woon, hoe uh, uh, noem je dat nou? De woningbouwvereniging. de woningbouwvereniging. De Kei hebben ze toegeschreven. Wij willen het wel opknappen. Als jullie het materiaal leveren, doen wij dat gratis. Daar rekenen er niks voor. Dus toen dachten we, we gaan stijgerhout daar uh, plaatsen. Dat hebben ze ook gedaan. Overal mooi stijgerhout uh, betimmerd. Ziet er veel beter uit. Alhoewel ik niet zo'n grote fan ben van stijgerhout. Stijgerhout vind ik altijd zo knullig. Het lag bij me open op het, op, het, op het werkplaats. Weet je, daar maakt die stijgers van. Menu, dat vinden ze schitterend. Dus ze hadden de hal helemaal opgeknapt. En dat heeft een paar dagen geduurd. Toen op een gegeven moment heeft een bewoner gezegd: Ja, maar is dat wel brandveilig? Nou, toen kwamen ze onder brandveiligheid kwam eens kijken. Toen zeiden ze: van, Nee, het is niet geïmpregneerd. Dat moet elk jaar opnieuw geïmpregneerd worden. Dus uh, haal het er maar af. Dus toen balen voor Joris en Rob. En dan zei shit, we hebben het gewoon echt. Helemaal mooi, strak ingetimmerd. En dan moet het eruit. Maar was, uh, was impregneren en... niet, een, uh, niet een optie? Ja, dat moet dan van tevoren blijkbaar. Dat kan dus niet als het al hangt. Je zou denken van spuit het er tegenaan. Maar mm. nee, uh, dus het is er allemaal weer afgehaald. En nu was er weer al de graffiti te vinden. Dus Rob en, uh, en Joris, uh, sterkte met het bedenken van een nieuw plan. Ja, of gewoon het hout laten impregneren en er opnieuw tegenaan timmen. Maar ja, dat moet je Ik dus, moet ja, zeggen, de foto die erbij staat, het ziet er wel strak uit. Het ziet er wel strak. Uit. Ja, ik, ik heb echt. Als het voelde, tegenhoudt. Steigerhout gaat echt <laughs> helemaal het nieuwe hitte zijn. zijn. Ja, ik ik vind zie het niet tof. hoor. Ik vind het tof. Jij vindt het tof? Ja. Ja, is het. ja. Gewoon wat strakker houdt Of doe plastic, weet je. Plastic schrootjes, dames en heren. <laughs> hij kijkt me verschrikt aan. Plastic schrootjes, heerlijk. Makkelijk afneembaar ook. En als er namelijk dan wat okay, op het graffitje wordt geskozen, En door. En door, dames en heren. het zo over de zand voor zijn berichten? zit straks hij natuurlijk nog veel meer zand voor zijn berichten, dames. Ja. Kijk, gewoon even lekker een stevige meter in de show never be like you Een beetje ongeleid projectiel. de De band the people. Soms is het gewoon popmuziek. Soms is het toch lekker een beetje punk. Ja, ik vind het wel lekker dit namen. De CD, het Scared Heart Club. Oeh, is dat niet jonge teenagers die doodsbang zijn? Nou na afgelopen berichten van de afgelopen week kan ik me er iets bij voorstellen. Dit is Lotus Eater. Dit is de nieuwe single te vinden op deze Scared Heart Club CD. Goed, het is uh, bijna kwart voor tien in Zandvoort. En uh, vandaag in de kletskant van Nederland te lezen. Waar blijft de zon nou? En dan zie je uh, vier mooie dames in regenkleding op Lowlands 2017. En uh, die gisteren waren ze daarheen gegaan en ze hebben net op tijd een tentje neergezet. En toen kwam de hoosbui naar beneden. En uh, ze hadden gezegd, ach, oh, we gaan toch gewoon genieten. Biertjes in de hand. Dat dat soort foto's nog gepubliceerd mogen worden, hè? Dames met biertjes in de hand die ook nog lachen. Dat zet toch een aantal drankmisbruik? Dat mag toch niet meer? Maar goed, uh, ze zijn aan het genieten daar. Het is echt een heel groot programma bij Lowlands. En verder ook de, de Zandvoortse strand... werd even in, uh, in kaart gebracht... hoeveel strand, hoe strandpavioen houden ze daarin staan. Die zeggen, ja... Het is niet echt een hele slechte zomer. Maar het lijkt allemaal door de week te zijn. En in het weekend, dan moeten we juist echt een paar leuke zonuren hebben. Dat mensen gewoon even helemaal... Helemaal gewoon voor katswijn het strand neerkwakken. En daar gewoon zich helemaal klem drinken. Dat we gewoon even... Dat we weer wat geld gaan verdienen. En nu is het allemaal een beetje... Hmm, Blauw loenen. We kunnen ons hoofd boven water houden. Maar het is net aan. En sommige mensen zeggen... Ik vind het heerlijk. Ik ga gewoon het zee in. Het is koud. Boven water. Dan duik ik gewoon in de zee. Daar is het lekker warm. Dus uh, die vinden, heel veel mensen vinden Tonnenbal lekker strand weer. Maar te kort. Ja, dus, ja, ja. zeker, waar, zeker ja. waar. Ja, de politie heeft uh, in Amerika uh, twee meisjes opgepakt... die bij het uh, oppassen... Uh, op een baby, uh, de baby in een koelkast hadden gedaan en de deur dicht hadden gedaan. Okay. Uh, ze hadden, uh, ja, het meisje, het uh, babymeisje, uh, uh, was aan het huilen. Uh, ze kregen er niet stil en toen hadden ze, uh, uh, ja, toen dacht ik, nou dan moet ze maar even afkoelen. En toen hebben ze er in de, in de koelkast gedaan en de deur dicht gedaan. Uh, wel lekker stil natuurlijk. Yeah. Um, ze hadden dit echter ook uh, uh, met een filmpje op Snapchat uh, geplaatst. Ja, en dat, uh, dat was helemaal niet zo slim. Want uh, ja, daardoor uh, kwam de politie erachteraan. Oh. Uh, want het filmpje ging wel vrij snel rond. Ja. En de moeder uh, van de baby was wel geschrokken. Maar uh, ja, ergens uh, uh, begreep ze het ook wel. Dat het ook wel een stukje gekkigheid en dom, vooral ook dommigheid was. Uh, van, de, van de twee meisjes. Hé, hey. um, oh dat vind ik maar, mooi. Maar uh, ja, ze, <laughs> ze was er wel van geschrokken uiteraard. Ja, dat, dat vind ik mooi. Dat een, een moeder zich dat helemaal kan voorstellen. Dat, dat de moeder zegt van... Ja, ja het waren hele leuke meiden. Gewoon voor de gekheid hebben ze er foto's van gemaakt. Ik zal die moeder echt helemaal doorlichten. Als zij het normaal vindt... Dan heeft die moeder nog veel gekkere dingen met, het, met die baby gedaan. Zo denk ik erover. Helemaal gek geworden. Zegt de moeder die het ook nog maar gaan rationaliseren. Ik zal echt paniek. Echt, dit kan gewoon helemaal niet. Die moeder moet opgepakt worden. Als zij er zo over denkt. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay, nu luister ik ook wel weer anders naar. dit het bericht. Ja, goed. <laughs> ik moet zeggen, ik heb met heel veel uh, kinderen te maken gehad. Want ik heb ook op de camping gestaan. En het is toch wel grappig om die, die, uh, die generatie... Uh, de dertigers die dan jonge kinderen hebben... om die te zien ploeteren met die jonge kinderen. Weet je wel. Echt, dat, dat vind ik echt... Die zitten zo in hun eigen kokonnetje ook, hè? Die zitten dan in die tent... met die kinderen die er om de tent heen banjeren... prut mee naar binnen lopen... echt niet willen eten... niet willen slapen... Oh man, daar kan je geen gewoon gesprek mee voeren. Ik, uh, ik ben uh, met mijn uh, zus... Uh, uh, even twee dagen op de camping in Luxemburg uh, langs geweest. Yeah. Die heeft ook uh, een kleine van nu uh, net geen jaar... En die uh, begint een beetje lol, uh, met kruipen en lopen. En oh, heerlijk, nou, ja. hartstikke leuk. Ja? Um, maar ik ben er toch wel achter gekomen na dat weekend... Um, dat ik zoiets heb van... Nou, ik vind kinderen leuk, maar voorlopig nog even niet. Nee, nee, het het, het, het, het beïnvloedt be be toch wel erg veel je leven, moet ik zeggen. Het is echt... Dan, dan hoor je de drama wat er allemaal in de wereld gebeurt... en dan zie je hun dat je denkt... ja, dat ontgaat er volgens mij helemaal geheel. Ze zijn echt ja. helemaal in eigen konnetje bezig. Is ook nodig, hè. Want dan zit met dus een man die dan met twee van die kinderen voorin hebt, en de komt waard, niet om te omwaard gemeen niet om in de buurt te komen van die wagen, want hij beschermt ze met een leven gewoon. Dus het is echt een aparte wereld. Ik denk, ik ben waarschijnlijk hetzelfde geweest. 100 100, 100%, 100%, 100% zeker weten. Het is ook wel goed, hè. Je thuis te bewaken gewoon met je leven gewoon. Black grapes. ik kende het niet. Ze hebben een cd uit Fudu Pop, En dit is Nine Lives. je bent wat leven. This is the first day of the rest of my nine lives. You gotta forgive me if I don't care you feel Beentje, bunk pop, ah, dat kan ik altijd waarderen. hoor. ik altijd een beetje de een beetje aan de rand, uh, een aan de rand uh, circuleren. Uh, uh, de nieuwe CD heet Voodoo Pop. pop uh, Daarvan uh, kwam dit uit op single. Het heet Nine Lives. Gaat het over de cut? Of was dat zeven? Die kat heeft altijd zeven levens zeker? Of negen levens? Dus dan kun je zeggen ze altijd altijd weer van de katten. Negen levens. Negen levens. Nine Life. Ja precies, Dat gaat misschien over de kat Ik vind het trouwens wel mooi dat ze nu foto's twitteren over het, natuurlijk, wat in uh, Barcelona is gebeurd. Van mooie katten. In plaats van uh, allemaal weer van die dramafoto's. Ik denk opzelf dat, dat ze dat wel goed aanpakken. Uh, op de voorpagina vandaag wel. Uh, de foto's van het... Uh, van de mogelijke dader, wat later geen dader was... van, van, het, van het busje dat hij... en uh, van een jongen, uh, Julian, die nog steeds zoek is. Uh, zijn moeder ligt in het ziekenhuis... en hij was dus ook daar bij de promenade aanwezig. Dus, uh, nou nee, uh, ja, Allemaal weer drama in de wereld. Nee, yeah, is niet mooi. Wij komen altijd met wat berichten... die dan het leven weer een beetje zin geeft. Vertel. Ja, een, uh, een 18-jarige uh, Erik Finman... Uh, die heeft een project ontwikkeld. Uh, hij wil namelijk. Uh, hij is een grote Taylor Swift fan. En uh, ja, hij wil heel graag die, uh, die muziek delen met uh, alles in de ruimte. Dus hij is een uh, uh, onderdeel gestart van het NASA-experiment. Uh, en uh, daarmee gaat hij uh, uh, de cd van Taylor Swift uh, de ruimte in uh, sturen. Nou denk What? je, hè? hij is 18. Hoe kan hij dat in Vredesnaam doen? Nou, Hij heeft ooit uh, toen bitcoins. Uh, uh, um, ja, nog heel uh, laag stonden. Heeft hij bitcoins gekocht? Omdat ja. hij dat uh, interessant vond. Of heeft hij gemined. Ik weet niet precies hoe hij erachter kwam. Of hij aankwam. Ja, en inmiddels zijn uh, bitcoins natuurlijk uh, serieus geld waard. Ja, echt wel. Hij, hij heeft er 83. Ja. Uh, ja, en dat is echt... Dat is... Uh, ik, ja, dus ik dat dacht, even... ja, bedragen willen we dan altijd horen. Hè? Ja. Hij zet er ook bij, bij het bericht. Met een heel net kostuum aan. Met een ja. nette bril. Dat je denkt. Nou, die man zit in de zakenwereld al. Dat gaat dan de goede kant op met deze... Dus hij, hij heeft uh, uh, 1,3 miljoen dollar. Ah. Heeft hij? Oh, dus. die zegt op tijd ingestapt. Ja. Maar goed, hij wil dus een CD van Taylor Swift de ja. ruimte insturen. moet je je even voorstellen. Dan zijn wij dus op zoek naar uh, serieuze uh, andere leven. die ons verder kunnen helpen of uh, we kunnen samenwerken. En dan komen ze dus iets van ons tegen in de ruimte. Muziek van Taylor Swift. Dan denken ze: nou, die. Die Civilization kunnen we achter ons laten. Daar hoeven we geen contact mee te zoeken. Nee, die dat zijn als... zo depressief. Die, die, die, die, die, die. Ah, ja. Niet echt serieuze shit, Taylor Swift. Volgens mij moet je ook helemaal geen muziek de wereld insturen. Volgens mij kan dat alleen maar verschillen. Volgens mij moet je gewoon facts, wetenschap moet je de ruimte in sturen. Geen muziek. Ja, maar ja, de vraag is überhaupt, als je iets de ruimte instuurt... de kans dat zij dezelfde talen spreken als wij, is natuurlijk niet heel. Ja. Uh, dus ja, heeft het echt toegevoegd waar je kan... je hebt dus muziek, de, de, de geluidsvormen en dat soort dingen. Maar ja, of zij dat leuk vinden of niet, ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. Is altijd... uh, ja. Maar ja, dat ze, dat ze de taal kunnen spreken... of dat je wetenschappelijke dingen de ruimte instuurt, dat heeft natuurlijk nul zin. Ja. Want dat kunnen ze nooit lezen. Nee, Nee, dat is waar. Dus ja, afbeeldingen, maar kunnen ze ook zien ze op dezelfde manier als wij? Misschien is dat dan wel... Ze zullen wel op dezelfde manier uh, dingen waarnemen. Dus je moet eigenlijk gewoon afbeeldingen nou, weet, je, weet je niet. Nee. nee, dat zou kunnen. Dat ze niet kunnen zien dat ze alleen maar... Maar dan... Hè? Hoor oh, dit, wat heel en moeilijk Ze kunnen misschien ook alleen maar volledig door hun geur... hun omgeving waarnemen. Dat zou kunnen. Oh, dat zou kunnen. Dat wordt best nog wel lastig. Maar er is gewoon leven in de heelal. Dat is gewoon duidelijk. Alleen kunnen we ooit tot elkaar komen... He? Want we zitten maar aan de rand van het melkwegstelsel. Het is mooi uitgelegd. Maar ik denk, ja, vinden ze ons daar. We staan nou niet echt in het middelpunt. We zitten echt ergens aan de rand. Dus nou ja, wordt een zoektocht. Maar uiteindelijk uh, zullen we het ooit wel... We gaan wel ze ooit vinden. Ik weet ooit vinden, steeds. misschien net voordat de aarde zeg maar opbrandt in de zon. Heerlijk. Plaatje weer zo. Goed. Ja, een plaat die bij aansluit natuurlijk. Ja, precies. Rocket Ship. Mark Owen had ooit een hit met dit. Stars.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 On your mind You made it somewhere in the future Talk about forever Take yourself die niet van Take That? Ja, die was van Take That. En hij heeft ooit een plaatje gemaakt. En dit was een van zijn bekendere platen. Stars, ik vond hem wel aanpassen, aansluiten bij waar we het allemaal over hadden. De ruimte. En nog meer berichten over de ruimte namelijk. Gert Casimir, spendeerde afgelopen jaar ongeveer 40.000 euro... om zoveel mogelijk zonsverduistering te zien. En voor de achtste keer gaat hij nu maandag in Noord-Amerika ook de zonsverduistering weer zien. Dan gaat de maan weer voor de zon. En dan gaat hij, gaat hij daar bekijken. Hij is man alleen... Hij, is, uh, weer, uh, hij heeft wel een goede baan hoor. Dat moet ook wel. Want als je 40.000 euro in negen jaar tijd zo op tafel kan gooien. En onder andere is hij op het Paaseiland geweest. Hij is in China geweest. Indonesië, Australië. Hij reist de hele wereld over met verschillende mensen. Om uiteindelijk dus al die uh, ja, zonsverduisteringen te bekijken. Ik, ik vraag me best wel af. Uh, ik heb ook wel zonsverduisteringen gezien. Ja, ja, het is wel oké. Okay, het ziet er wel grappig uit. Yeah. Maar wat maakt het zo speciaal dat je daar voor om, om reis gaan. De en kleuren. De, de, de, de, de, de kleurexplosies die je krijgt als de, de, de maan de zon net afdicht. Of net weer los gaat. Dat schijnt echt bijzonder te zijn. De corona noemen ze dat, geloof ik, die ontstaat dan? Ja, geloof ik wel, de corona. Ik, ik drink hem graag, maar uh, goed. En verder, uh, heb je ook zoiets... Oh, het lijkt me wel interessant, maar ik vind het net even te ver. Dan kan je namelijk gewoon op bij NASA kijken. Daar wordt het uh, uh, uitgezonden. -app. So, sowieso zijn, uh, is de Facebookpagina van NASA altijd interessant om te kijken. Je hebt beelden, livestreams vanuit de ruimte. Ja. Uh, je hebt livestreams vanaf aarde naar de ruimte... Uh, ja, het gaaf om te kijken. Leuk. Dus, ja, eh, vanaf maandag vanaf zes uur in de avond... kan je dus uh, bekijken de dus zonste duistering... Uh, die dan ergens in Amerika plaatsvindt. Goed, nog andere dingen? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk uh, nog... Uh, ja, we moeten het er toch nog even over hebben... het, het stukje uh, in uh, Charlottesville... Uh, waar de uh, ja, linkse uh, extremisten en de rechtse extremisten... tegenover elkaar stonden. En uh, de linkse vonden dat een of ander standbeeld van een... Uh, uh, een leider uit, de, uit de, de tijdens de slavernij, die oh ja. helemaal voor de slavernij was. Yeah. Uh, ja, die moest daar weg. Dus dat zorgden ze dan ook even voor. Nou, een groep rechtsextremisten was het daar niet mee eens. Gingen daarvoor protesteren. Uh, en toen heeft een van de rechtsextremisten uh, is in zijn auto gestapt en ingereden op de uh, groep linkse. Uh, uh, okay. Dus ja, die zijn, uh, daar is natuurlijk een slachtoffer bijgevallen. Trump heeft daar niet heel tactisch op ingegaan. Nee, nee, ik kan het, kan het begrepen. Ge... Hij, uh, hij was uh, vooral... Uh, ja, nee, uh, ja, ze zijn alle twee slecht en zo. Nou ja, de moeder van, uh, van, van het slachtoffer... Uh, uh, die, uh, die werd benaderd door het Witte Huis. Maar zij uh, heeft zoiets van... Ja, allemaal leuk en aardig, maar ik wil echt niet met Trump praten. Ik vind het allemaal prima, maar als hij zo uh, erover denkt... dan uh, ja. hoef, ik, uh, hoef ik met deze man uh, geen uh, gesprek te uh, maken. Nou ja, het, het is stom. Het is gewoon, ik geloof ook wel dat hij het wel goed bedoelde, maar dan heeft hij toch gewoon verkeerde voorlichters ook, blijkbaar weet je wel. En hij heeft natuurlijk ook een beetje ja, wat rechtse mensen om zich heen verzameld. Dus dan krijg je ook een verkeerd beeld van deze Donald Trump. Hoewel hij gisteren heeft, hij er ook weer een paar. Uh, wie heeft hier iemand er weer uitgegooid? Je fijn, Ja, precies. Steve Bennett heeft hij eruit gegooid. Dat was nogal een rechtse man, dus uh, dat, dat krijgt misschien weer even een beter beeld. Nou ja. Logisch ook dat je als moeder zijn, Dat je denkt van. Nou, wat moet ik met die man in gaan bespreken? Ja? Ja. ja dat, dat hij er spijt van heeft? Nou, ten eerste. Is, hij heeft totaal geen idee wat er allemaal gebeurd is daar. En nou, goed. Uh, nou ja, ik zou zeggen. Maak van het weekend iets moois. Ja. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Uh, Toebak Leef straks. Natuurlijk een goedemorgen een goede live van Uithouw, Hoogland. Ga erheen als je denkt van. Lijkt me leuk. Gratis koffie.